Wel uh, gevoelig. Is er geen. Altijd alleen. Huh. Knap hoor. Hoe verzinnen is het? Huh. Altijd alleen. Huh. Wat is dat? Oh! Ik weet al. Uh, dit is een radio. Daarmee kan je de hele wereld horen als je de goede golflengtes maar weet. Huh. Elke wereld. Uh, uh, deze natuurlijk. Uh, kijk, je draait aan dit knopje en dan hoor je de bla Tja, <laughs> leuk, hè? Het dreunt nogal. Oh. Maar als je deze wereld horen kan, is het aardwieling. En als ik er nu eens een omk in doe? Uh, dat hoeft niet. Ik heb hem voor de weerberichten, heel gewoon.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 Die zich uit de begroeiing naast heer Olly oprichten. Vreselijk, het, het, het, het is hier niet te applaus bedoel ik. Dat komt van de spijtgrijn. Oh, oh. Doeraks eet de spijtgrijn, dat geeft zwart gevoel. Oh. Stuipig, je weet wel. Uh, zwart gevoel? Uh... Doeraks worden ibel als ze geen spijtgrijn eten. Ah. Maar als ze het wel eten, worden ze stuipig. Ja, dat zie ik. Oh, spijtgrijn luikt hier overal rondom.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 De doeraks vergaten hun gekibbel, hieven hun knuppels en begonnen zich hem weg te banen door de dichte grijngroei. Heer Bon begreep dat hij in een groot gevaar verkeerde. Hij raakte al zijn moed bij elkaar en zette het op een lopen. Dat was in het begin niet gemakkelijk, omdat de planten zijn gang belemmerden. Maar toen hij de akelige vlakte achter zich had gelaten, ging het vluggen. Kweetal zat niet ver van daar, de laatste hand te leggen aan zijn lokpieper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 Regen. Hm? Het regent overal. Ja? In de media en in onszelf oh. door galligheid en venijn. Berouw en spijt zouden ons kunnen helpen. Maar omdat wij vol slechtigheid zitten. hebben wij de hulp van een heilbrengend zaad nodig: ja. het zaad van de spektgrein. Ook zou het? Zou het ook een ambtenaar eerste klasse tegen galligheid helpen? Ja.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 Maar ik hoop dat we geen doorrakken tegenkomen. Er bestaan geen doorrakken. Doorrakken zitten binnen in ons. De zwarte, wegwees! De, deze kant uit. Oh. De zwarte, de zwarte, wegwees! wegwees! Wil de Lokpieper terugruilen, Pommel? P zegt dat hij nutser is dan de wielingvanger, omdat de spijtgrijn weg moet. En de Wielingvanger is erg mooi geworden, omdat ik er een omk in gedaan heb. Ja. Je kan de hele wereld horen. Ja. Allemaal koeter en waal. Jij de radi en ik de lokpieper ruilen? <hijen> Het spijt me, ik weet al, ik heb de lokpieper aan Tom Poese bewaring gegeven. En uh, die heer daar zegt dat spijtkruid erg nuttig is. Spijt en berouw zullen de wereld verbeteren, zegt hij. En uh, daarvoor hebben we spijtzaad nodig. Spijtgrijnig. Ah.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 En het leek hem een goed idee om de heer Grootgrut daar een verversing aan te bieden... toen hij zijn bestelling kwam brengen. Heel vriendelijk, meneer Joost. Een kopje koffie wil er we altijd wel in. Vooral dit soort. U levert prima kwaliteit, al zeg ik het zelf. Het is jammer dat heer Olivier daar geen gevoel voor heeft. Hij merkt nooit wanneer hij hupsake koffie krijgt in plaats van echte... zodat ik deze maar voor mezelf verhaal. U hebt gelijk...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 die een voorbijganger vergezelde. Het is ijselijk. Onder het genot van zondige koffij gaat uw prat op euvel daden. Komt tot inkeer, voor het te laat is. Wend uw gedachten op het hogere. Daar komt alleen maar regen vandaan. Ja. En het is heel ongepast om gesprekken af te luisteren. Houdt u mij ten goede. Het regent overal. Juist. Buiten ons en binnen in ons. In spijt en regen zullen wij ten onder gaan wanneer we niet brouwen.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 Wie kwam op het idee om mijn mooie château te verwisselen voor voezel? Wie knoeit met mijn kostelijke wijnen met geur afdronk? Wie schenkt er, hupsakee, in plaats van zwartmerk? Wie bezorgt mijn slapeloze nachten? Dat is meneer Joost!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 Dit magistrale werk refereert aan de dynamiek van deze bewogen tijd en is warts van iedere frivole esthetische saus. Het getuigt van een grootse visie, gepaardgaande aan een vruchtbaar eclecticisme. Toen heer Bommel de hal van het Stadsmuseum betrad, was daar alleen de buffethouder Seipel die bezig was met het inschenken van verversingen.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 Aan mijn zolen. Deze rommel hier heb ik op een avond bij elkaar gekliederd op oude deuren en karton. En jullie staan hoera te roepen. Bolle vleeslichamen zijn jullie. Wat nou. weten jullie van fijne trillingen? Oh, oh, verfklodders op bordpapier. loren draaien, draaierij om blaarkoppen en boot uit te schroeven. Het begint met de vreten. Weg met die rotzooi. Toen begon de diepere bedoeling van de kunstenaar tot zijn bewonderaars door te brengen. En al spoedig was de stemmige zaal het toneel van ontreddering. Kunstwerk werden van de wand gerukt, Of door rottend hoofd getroffen. En te midden van brekend glaswerk... ...begaven de bedrogen bezoekers zich naar de uitgang. Dit Was mijn reden soms niet goed? Ik heb het persoonlijk door een kunstcriticus laten schrijven. Want ik heb geen verstand van schilderen. Allemaal verre volgens mij. Geklieder.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 Wat van onbenullers wat op wit zetten? Ik zie je niet langer zitten, meneer Frant. Taalmishandeling is het. En daar heb ik spijt van. Die burgemeester van je heeft mijn geweten wakker geschud. Jij nee, spijt. Ik heb spijt. spijt van de ruimte die ik jou geef voor je gezwam over poppers. Die nu weer erg gelukkig zijn of die zo'n verdriet hebben. Maar daar heb ik ook spijt van. Ik doe het alleen maar omdat jij het zo goed vond voor je lezersbestand. Die hele krant van jou is onleesbaar. Het is jammer dat hier zo geroepen wordt. Jammer, omdat ik u slecht verstaan word bedoel ik. Terwijl ik juist iets belangrijks te bespreken heb. Besprekingen zijn nooit belangrijk. Uh, oh. Uw verstaanbaarheid doet dus niet te zijn. Ja. Ik heb spijt van de tijd die ik aan uw plicht te geven. Ik kan mijn tijd beter gebruiken dan hier te zitten en naar onzin te luisteren. Het is plicht plichtverzuim. Dat een dwars, waarin ik spijt van. spijt ja. is terecht, was. Als ik een plicht gedaan had, zou deze platte vuur... en het lijkt me trouwens dat we met de drank ...zij kunnen dringen, dus. Ho, ho, dat gaat erbij. Ik heb geen lijn met beantalde doodloper. ...die het een stip en een moeilijke plicht doen. Zo gaat de orde. Waar zou ik dan bij? Ik ben niet doen. Ik is het Ik weet het Ik soms het niet doen. Ik Ik hier op de club Ik onsociale het praat. Sociale elementen? zou bedoelt, niet Ik kan men niet niet ontspannen als heer zijnde.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 Werkelijk, het spijt me vreselijk. Het vreet me, waardoor ik last heb van hartwater, met wat u goed vindt. Ik hoop dat u mij zult vergeven. Mag ik het nog eens proberen? Geen hupsake koffie meer en geen voezel. Dat zweer ik u. En een andere kruidenier, want ik zie nu in dat de heer Grootgut niet deugt. Oh, goed, Joost. Ik zal met de hand over het hart strijken. De knecht droogde zijn tranen. Oh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 Wij moeten veel van dit zaad hebben. Heel veel. Alleen kan ik dat niet aan, want mijn vlees is te zwak en te winderig. Maar met behulp van een jongere en sterke... Dat treft. Dat ben ik. En ik wil best hoor. En nou zie je maar hoe slim het is om een kan mee te nemen als je die op de belt vindt. <lacht> Zoiets kan toch maar te pas komen hè. Hij haaste zich achter zijn kraam en trok een vervallen wagen tevoorschijn.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 Drinkwater dat ik verdenk van verdovende, subsidiair prikkelende middelen. Er wordt met onze dranken geknoeid. Pauw, twijfeloos rivierwater uit een leiding. Ik beachte haar granul en kouwbare resten met chloor gezuiverd. Men hutselt daarin maar van alle hand, maar in een prikkelmiddel. Drugs. Wij gaan het zovoort in onderzoeking nemen. Het komt in de schoonste ordening. U zult van mij horen.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 Nee, die is hier ja, niet. So. Ja. Nee. nee, nee, nee. Open, open, open. Ja, das is ja sehr dat is ja zeer anständig dat u zich zo spontan beschrikkelijk hebt gesteld. Meneer Pieps, thans kunnen we <lacht> ganz rustig de werking des Prickelmills studieren. Ja, magt u zich geen zorgen. Ik sta hier achter u met een magenspompes, zodat niets ernstachtigs geschieden kan. O, oh, blaasballig. Het spijt me dat ik me al zo lang door jou heb laten koeioneren. Maar nu ben je te ver gegaan. Het zal je berouwen, dat zul je spijt van krijgen. Bro, hier is een consult geboden. Ik zal het Dokter Dr. voor aanroepen.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 Dit is de goede weg, geloof ik. We moeten langs het laboratorium, hoewel, uh, het kan ook de turfstekerij zijn. Of was het, eh... Uh... Oh, er vliegen heel wat dingen uit dat lab. Ja. Zouden ze daar binnen ruzie hebben? Het was echter geen ruzie. Professor Pridowitzkowski hield daarbinnen binnen consult met dokter Andesil-Knijper...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 Door en door slecht oh, u, u overdrijft een beetje nee, Het was maar een klein aanrijdingje En nee. u zult zien dat zielknijper zo weer bij is Hier, hij beweegt dan ja, maar... en Als ik hem een beetje water geef is hij zo weer de oude Let maar op oh. Oh. Oh. Oh. Door en door slecht als een grazelde ja, heb ik een eh, leven ja, vernietigd. Dat is de auto die Snelheid, ik heb Dat is alles wat ik maken kan. Een geworden. Ik ben slecht. Dat komt er van voortrazen op een verkeersmonster. Dat, dat, dat is alles is wat, wat ik kan. Ik, kan. ik dat, heb zo veel mensen om openbare heen Verdiept in mijn dat eigen, eigen ik eraan Alles wat ik er Dit is een Het is een virulente drukken. introvertie. Altijd zoekt men de schuld ergens anders. Maar de schuld zit in onszelf. Neem nou bijvoorbeeld mij. Oh, waarom neemt u mij niet? Natuurlijk. Het is het water waardoor iedereen aan spijt leidt.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 Ik weet wel wat leukerder dus. Nou. Hoepelen of zo. Ja, ik weet nog iets veel dan dus. Ga mee, Bommes. Niet zo gauw. Hm? Zo kan ik mijn wiel niet meekrijgen. Kijk nou. <lacht> Het rolt van de heuvel af. <lacht> ah, dat geeft niet. We gaan een eindje rijden in heer bommels auto. En als je me dan de plek wijst waar die erten groeien, kunnen we pret hebben. Dat beloof ik je. <lacht>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 Aan alle kanten kwamen ze van achter de bomen tevoorschijn en draaften nader. De ongelukkige zaaklezer bereidde zich dan ook reeds op een zware boetedoening voor. Toen er plotseling hulp kwam opdagen. In de vormen van Wammes Wachel en Tom Poes. Ik, ik, ik vind het niet zo is. Ik, ik, ik wil mijn wiel. Nee, blijf staan Wammes. Nu moet je kijken. Als ik de kurk er aan deze kant uittrek... Oh. Gedurende enige tijd was de lucht vervuld met dwarlende doorhaks. En daarop lag de heuvel weer kaal en verlaten voor hen. Zo, dat was dat. <laughs> dat was enigjes. Wat, wat knap, Tompoes. Hoe, hoe deed je dat? Dat was zegenrijk werk. Het was net op tijd, broeder.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 Een hele zwerm. Kijk maar. Stop dat. Stop dat, zeg ik. Stop, Stop dat, zeg ik u. Staak dat geschetter. Dit zondige vogelte zal alle zaden des velds eten en de wereld beroven van haar brouw. Dat is de bedoeling. Om de wereld te verbeteren moet men bij zichzelf beginnen, heb ik gelezen.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 Het is allemaal de schuld van Super. Hij heeft me overgehaald. Dat is zo. Maar ik wil boeten. Ja. Boeten. Desnoods wil ik zelfs bij de politie gaan. Vrouw, deze leidenden zijn bereid in de tweede fase. Vooral geen water drinken. Bitte,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 Ik ben dom en slecht. Ik had beter atoomleer kunnen gaan studeren. Ja, tweede fase. U bent een krankende plappermuil. Wat wilt u met de atoom aanvangen, meneer Pieps? Dan had ik kunnen helpen deze Jan op te blazen. Ik deug nergens meer voor en ik ben slecht. Quatsch! Oh, kom Komt snelstens van de schutthop af. Donnerwied is een doorkop. U moet mij helpen bij de zoek naar een antispuitleedmiddel. Analyseren, dat is het enige. En haal in een flesje mineraalwater uit de vriezingskast. Ik heb een grote dorst bekomen. Dat zijn alles spuitleiders die mij beheerend hebben. In de kliniek van Dr. Zielknijper hing een gedrukte sfeer. Want...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 Mij raast langs de wegen en laat de sporen van vernietigende rijwielen achter. Zodat spijt op mijn gevoelige stel geslagen is. Ik zal nooit weer durven rijden, bedoel ik. En dat wel, dan, ja. In deze geest sprak hij nog een poosje ja, voort. Maar toen het voertuig de stad uitreed, was hij tot gemompel vervallen. En tenslotte sloot hij de ogen overmand door berouw en vermoeidheid.